In Athene mag vandaag niet worden gedemonstreerd. Vanwege de komst van de Duitse bondskanselier Merkel is een samenscholingsverbod van kracht. Merkel praat later vandaag met de Griekse premier en wordt door veel Grieken verguist vanwege haar opstelling in de schuldencrisis. Daarom werd gisteren op grote schaal gedemonstreerd tegen haar bezoek.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 met Maarten Haag. Oh. Goedenacht, luisteraars, en welkom bij Dit is de Nacht van dinsdag 9 oktober. Vannacht gaan we praten over de nieuwe armen. De nieuwe armen? Ja, de nieuwe armen. De nieuwe armen is de 45-plus werkloze die niet meer aan een baan komt... en uh, aan het afgeleiden is uh, in deze maatschappij. De Utrechtse journaliste Sascha Meijer raakte in een vrije val... door echtscheiding, ontslag en een blessure. En dat terwijl ze al uh, de 45 jaar al uh, ruim voorbij was. En waar dat allemaal toe leidde horen we straks. Maar eerst is het woord aan Frank Boeien. In de blik van de bedelaar, in de zweren van de kreupelen, de woede van de armoede, in de schreeuw van de moeder, in de schaamte van de vader. In het verzet van de zoon. De woede van armoede. De woede van armoede doe je ogen dicht. De woede van armoede is geen gezicht. De woede van armoede, wat kun je doen? De woede van armoede. In het gejank van de honden, in de modder in de straten. Op de vuilnisbelt aan de rand van de stad. De woede van de armoede, in het rottende vlees in de zon. In de ongevallen bange ratten. In de onvruchtbaarheid van het land. De woede van de armoede. De woede van de armoede, doe je ogen dicht. De woede van de armoede, is geen gezicht. De woede van de armoede, wat kun je doen? In de uitbuiting van de grijsheid, in de uitbuiting van de arbeiders, in de luiheid van de rijken, de woede van de armoede, in het onrecht in de derde wereld, in de angst van de toerist, gevoel van de getuigen, de woede van de armoede, in de machteloosheid van de helpende hand in de uitzichtloosheid van de toekomst, in de last van het verleden, de woede van de armoede. In het verzet van de vrije strijder, in de vreesheid van de dictator. Maar een boeien was dat met de woede van de armoede, geïnspireerd overigens door wat hij tegenkwam tijdens zijn reis door Azië eind jaren negentig. Dat was een heel andere tijd. Het was hier de economie nog uh, op volle toeren aan het draaien en de internetzeepbel glom nog volop voordat die werd doorgeprikt. Maar intussen zijn ook hier de tijden veranderd. De crisis duurt nu al een jaar of vier. Het leven wordt steeds duurder door de btw-verhoging en nu ook een verzekeringen-tax. En dit is bepaald niet de tijd om je baan kwijt te raken... of je vrouw of man de deur te wijzen, of ziek te worden. Zeker niet als je al uh, behoorlijk 40-plus bent. Sascha Meijer, die weet er alles van, de Utrechtse journaliste. Die uh, had tot een paar jaar geleden een succesvolle baan. Maar na een echtscheiding, een enkel breuk en het verlies van enkele opdrachtgevers... kwam ze in een situatie waarin ze afhankelijk werd van de voedselbank. Nou, en daar kom je echt niet zomaar. Over haar ervaringen met het leven van een, een minimuminkomen... schreef zij een boek onder de titel De Nieuwe Arme. Een Thijs van den Brink sprak met haar in Dit is de Dag. Ja, mevrouw Meijer, u heeft een boek geschreven over uw eigen leven... waarin u weergeeft hoe u van een gemiddeld inkomen... uiteindelijk onder de armoedegrens terechtkwam. En dat is nog steeds niet best, als ik, uh, als ik goed geïnformeerd ben. Kunt u schetsen hoe uw leven eruit zag uh, toen het nog goed ging? Um, hoe ver moeten we dan terug? Dat is aan nu? Ja, uh... Nou, uh, nou, het is geen grap, maar uh, per 1 april kwam uh, de kinderalimentatie te vervallen... doordat mijn uh, ex uh, niet meer aan een uh, hbo-baan komt en ook 45-plus is. Dus die heeft zijn eigen inkomsten nodig voor zijn eigen levensonderhoud. Dus dat was voor mij een, uh, nou ja, een, een dubbele inkomst terugval. Ja, 1 april uh? dit jaar was dat. Ja. Ja. Maar de tijd dat het nog goed ging, hoe zag uw leven er toen uit? Um, nou, dat was de loondienstbaan. De laatste baan uh, die ik gehad heb. En wanneer was dat? Uh, een jaar daarvoor eigenlijk. Dus ik heb uh, een aantal jaren in loondienst gewerkt bij een uh, tijdschrift. En uh, na twee jaar hield die baan op. Toen had ik gelukkig mijn enkel gebroken in deze tijd... Waardoor ik in de ziektewet uh, zat. Want dat heeft, uh, geeft een hogere uitkering dan. Uh, nee, het geeft om zeg maar dat ik wel in de gaten kreeg dat uh, Nederlands in een uh, crisis uh, verkeerde en ik uh, fysiek ook in verval was op dat ja. moment en dat je niet zo snel een andere baan hebt. Want branche naar branche naar branche is uh, aan het instorten. Maar ik zit nog te zoeken naar het waarom van het woordje gelukkig dat u iets aan uw enkel kreeg. Nou. Doordat je daardoor meer tijd hebt om gewoon weer een baan te zoeken, ja, precies, te vinden. Ja, ja. ja. Want u was getrouwd, had uh, zowel u als uw man had werk en uh, kon daarvan prima leven. Ja. En op een gegeven moment ging dat mis. Ja. Waar ging het mis? Waar ging het mis? Uh, nou, waar ging het mis? Zeg maar. Het gaat mis op het moment dat je. Uh, we hadden nog wel in een hele goede tijd een, een huis gekocht. En een scheiding is natuurlijk al uh, een flinke inkomens terugval. Ook wel doen we net alsof uh, we allemaal hè, na een scheiding vrolijk... op hetzelfde niveau kunnen doorblijven leven. Praktijk werkt al, uh, uh, laat al wat anders zien eigenlijk. En als je dan zeg maar val na val na val krijgt... dan uh, wordt het uh, lastig om uh, je hoofd overeind te houden. Ja, want u raakte He? gescheiden, raakt uw baan kwijt, raakte geblesseerd... En, en zo kwam u uiteindelijk bij de voedselbank terecht? Ja, en helaas uh, werd ik ook elk jaar ouder. Want dat is in deze Pff. tijd ook een enorm probleem natuurlijk. Waardoor je lastiger aan werk komt? Uh, ja, of niet ja. eigenlijk. Want als u tien jaar jonger was geweest... had u wel weer een baan gevonden, denkt u? Uh, ik denk het wel, want dan uh, ben je goedkoper... en uh, heb je heel veel ervaring. Want je ziet zeg, zeg maar, dat er heel veel bedrijven zijn... die alleen maar bestaan nog uit mensen die net onder de veertig zitten. En uh, ouderen uh, zitten daar niet meer bij. Nee. Nee. Dus ik weet ook nu wat het is om je een kansloos te voelen, terwijl je wel gewoon de twee hbo-opleidingen achter de kiezen hebt. En nu kijk ik het allemaal voor de kiezen, dus uh, ja. <laughs> ja. een andere studie heeft geen zin. Nee, U noemde net, uh, Ik noemde net de voedselbank, hoe was het daar om voor het eerst heen te gaan? Um, dat vond ik heel erg moeilijk, uh, vooral zeg maar, omdat ik als uh, student een aantal jaren uh, samengewoond heb in die wijk. En uh, ik daar uh, vrolijk elke week uh, naar pianoles ging... in uh, mijn goede rijke tijd. En ik daar hoor op de achtergrond... mijn leraar leuk muziekjes voor spelen. En uh, ja, ik daar ook mensen tegenkwam bij de voedselbank... die ik ken van uh, dat ze door de wijk aan het dolen zijn... omdat ze niets anders te doen hebben. En dan denk je wel bij jezelf van... Hmm, ben ik mm. eigenlijk ook zo, weet mm. je wel... En ik heb, uh, zeg maar, hè, naast mijn loondienstbaan heb ik ook altijd uh, uh, freelance werkzaamheden verricht. En als freelancer krijg je nooit een kerstpakket. Dus toen ik naar huis fietste, had ik wel ineens iets van... <laughs> kerstpakket, ja. yes, yes. Ja. Dus uh, ik was er toch stiekem uh, heel erg blij. Blijven lachen in tijden van nood is toch ja. de titel van het ja. boek. Ja. Uh, u heeft er dus een boek over geschreven, over uw ervaringen. Waarom? Waarom, <coughs> Waarom heb ik een boek geschreven? Nou, het is, um, wat je merkt is zeg maar dat het uh, psychisch wat met je doet... als je uh, verplicht bent om uh, elke week te solliciteren om uh, je uitkering te behouden. Terwijl je ondertussen ook wel dondersgoed in de gaten hebt van... het is een soort uh, tegen beter weten in. Maar je krijgt wel elke keer weer van, uh, en je weet het van tevoren al van... Nou, uh, nee, uh, helaas. Uh, tot onze spijt. Ja. Uh, en zo nog wat van die termen. Maar is het ook een vorm van emancipatie, wat u betreft? Dat, dat, dat uh, meer mensen uh, op dit gebied uit de kast moeten komen, wat u betreft? Uh, weet je, ik denk dat heel veel mensen daarbij geholpen zouden zijn... als ze daar open uh, over zouden worden. Want het heeft mij gewoon uh, heel veel uh, zielenrust opgeleverd. Oh ja. Ik, we noemen u de nieuwe armen, dat doet u zelf. Dat sta, ja. staat voor op je boek. Dat is een nieuwe categorie in onze samenleving. Ja. En we hebben een profiel gemaakt hoe die groep eruit ziet. Laten we even luisteren. Ja, ja wie had dat gedacht? Nou. Van zeiljacht bij koopjesjacht. Telecom provider Telfort maakt er al tijden een lolletje van. Van een X5 naar lijn 5. Tot tot armoede vervallen miljonair... die uit geldgebrek gedwongen is... naar de voordeligste aanbiedingen te speuren. Trivis? Ik vind het wel gefrissend... Dan nummer 112 naar drie over achter. In het echt is het allemaal wat minder grappig. Nou je woonde vroeger, mooi huis, mooie straat, leuke buren, vier woonlagen. In de goede oude tijd. Zelfstandig ondernemer Frank, zoals hij eind vorig jaar te zien was bij de vijfde dag. En namelijk nu, nummer 19, twee hoog. Het is van uh, van zeiljacht naar koopjesjacht. Frank vertegenwoordigt een groeiende groep nieuwe armen. Er zijn twee categorieën, vertelde directeur Ger Jasma van de Kredietbank Nederland in dat programma. ZZP'ers, waar gewoon er is te weinig werk... en dan gaan in eerste instantie de ZZP'ers eruit... en dan pas het vaste personeel. En een tweede groep mensen die vijf tot tien jaar geleden... een woning heeft gekocht op basis van, van, van dubbel inkomen. En een van de inkomens valt weg en ze komen in de financiële problematiek. Van 140 miljoen euro op de bank naar 1 euro in de bank. De tot armoede vervallen ondernemer in de Telfortspotjes is grappig. De cijfers zijn dat niet. Het aantal zelfstandigen dat onder de lage inkomensgrens leeft... is de afgelopen tien jaar met 10% gestegen tot een kleine 160.000 mensen. Zelfstandigen en mensen met een hoog inkomen, maar met een te hoge hypotheeklast kloppen steeds vaker aan bij de kredietbank. Ongeveer 30% van de klanten die binnenkomt heeft een inkomen boven modaal. En de helft daarvan is in het bezit van een eigen woning. En die kunnen gewoon op dit moment niet meer hypotheek betalen. Geen wonder dat deze categorie nieuwe armen ook steeds vaker aanklopt bij de voedselbank. Als je naar de voedselbank gaat, zeg je eigenlijk... ik kan niet voor mijn gezin zorgen zoals je dat als ouderwetse man zou moeten doen. Dat vind ik wel moeilijk. Geldt voor u dus ook dat u bij die voedselbank bent geweest. En het viel mij op, u moest, u moest ook lachen om het uh, spotje. Ja, ik moet erom lachen, ja. Weet je. Um, je, je doordat je zeg maar een, een rijke tijd ervaren hebt. maar uh, wel een kind bent uh, opgegroeid bij ouders die uit een arme tijd uh, kwamen. Hè. er waren niet genoeg spullen, er was te eten. We hebben nu een overdosis aan spullen en niet meer te eten. Dus het is een soort uh, omdraaiing. Ja. En. Um, Eten wordt ook steeds belangrijker. En wat ik mooi vind om te zien is bijvoorbeeld... stel dat iemand 50 eurocent in zijn winkelkarretje heeft uh, laten zitten. Ik ben nog nooit zo blij geweest met 50 eurocent. Nee. Dus mijn... 50 eurocent is meer waard dan dat die ooit geweest is. Ja. Wat, wat zou er moeten gebeuren om uw uh, soort nieuwe armen te helpen? Wat is het belangrijkste? Nou, Daar heb ik over nagedacht en dat vind ik eigenlijk heel lastig. Want um, je ziet dat, uh, weet je, in andere branches kun je ook niet terecht... want daar is precies hetzelfde aan de hand. Uh, wat belangrijk is natuurlijk, is dat de leeftijdsdiscriminatie eruit gaat. Maar en, ja, dan moeten misschien oudere mensen goedkoper gaan werken? Uh, of we moeten van jongs af aan vanaf eenzelfde uh, basis gaan werken. Dus dat je je leven lang één bepaald niveau verdient. Ja, maar nu loopt het altijd op. Hè? En als je zegt ja. als je wat hoger begint, maar het gelijk houdt, dat zou ook al helpen. Uh, het zou kunnen. Ik ben natuurlijk geen econoom. Nee. Um, ja, burgemeester Wolfsen, kent u, de, kent u in Utrecht de categorie De Nieuwe armal? Ja, en ook de mensen die de voedselbank, uh, naar een voedselbank gaan. Ik was een paar maanden geleden ook op Zuiden Een voedselbank, op zich een mooie wijk. Er komen honderd, volgens mij als ik op mijn goederen 175 mensen. Er liggen pakketjes klaar met brood, met jam, met gewoon dingen die je voor je dagelijks leven uh, nodig hebt. Mensen komen daar toch met een groot gevoel voor hygiëne. We uh, willen niet gezien worden, want is niemand uh, is, is natuurlijk uh, uh, trots op het feit dat hij arm is. of in de bijstand zit of wat dan ook. En ik zou ook wel eens: als je door de stad loopt in Utrecht. Zo allemaal mensen zien de goed uit. mooie kleren, en jong en fris. en uh, we staan er ons ook wel eens op voor. camoufleren? Ja, camoufleren. Ja. En dan zie je in zo'n grote stad. is het toch weer anoniemer. En er is echt ook in Utrecht. eerlijk gezegd, schrijnende armoede. En ook mensen zoals u net beschrijft, maar ZZP'ers. Ik had het laatst overleggen met ZZP'ers. hebben we zo'n beetje 7000 van in de stad. Ja, Leeft echt op de rand van de armoedegrens. Dus het is echt ook een, een. Ondanks die mooie kleren en de vrolijke mensen. is er ook sprake van schrijnende armoede in de grote steden. Ja, Als laatste hoorde u Aleid Wolse, burgemeester van Utrecht. En daarmee de burgervader van Sascha Meijer. De Utrechtse journaliste. met wie uh, Thijs van der Brink. in Dit is de Dag uh, sprak. En u bent weer teruggeland in Dit is de Nacht. Waarin we het hebben over die nieuwe armen. De nieuwe armoede. Want uh, herken je. In het verhaal van mevrouw Meijer heb je ook te maken gehad... met plotseling verlies van inkomen of zelfs armoede. En wanneer zeg je dat van jezelf? Ik ben arm. Dat zeg je natuurlijk niet zo gauw. Maar dat kan allemaal tegenwoordig. Je kunt ook bij de groep horen van de nieuwe armoede. Hoe ga je daarmee eigenlijk mee om? Hoe, hoe is het om ineens naar de voedselbank te moeten voor je boodschappen? Heb je misschien zelf tips voor andere nieuwe armen... Of heb je misschien zo'n zo periode van armoede meegemaakt... maar ben je daar weer doorheen gekomen en, en heb je daar iets over te vertellen? Nou, bel nu met je verhalen. Dat kan naar het gratis nummer 0800-1121. Je kunt ook mailen naar nacht.to.nl. En op Twitter kun je meepraten via de hashtag... dit is de nacht, hekje dit is de nacht. Maar als u in de uitzending mee wilt praten, kunt u het beste bellen. Nogmaals, het uh, nummer 0800-1121, dus 0800-1121. Maar eerst muziek. Hier zijn Sly en de Family Stone met Family Affair.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 It's a family of fame. Lie en de Family Stone, Family Affair. En vannacht praten we in Dit is de Nacht over de nieuwe armoede. En uh, aan de lijn is Maria. Goeienacht. Hallo. Hi. Vertel, je hoort dat verhaal van, uh, van Sascha Meijer. En wat dacht je? Nou, ik herkende nogal veel. Uh, Maria, ik, ik hoor een enorme echo. Kan het zijn dat bij jou de radio aanstaat? Ja, die zal ik uh, Oh, fijn. Heel fijn. Ja, uh, ik herkende heel veel uh, aan dat verhaal. en Mij is iets soortgelijks overkomen. Eigenlijk rondom mijn 35ste. En oh ja. ik ben nu 55. En uh, dus uh, nog niet over. Zo. En uh, een paar uh, ongelukkige dingen achter elkaar. En dan kukkel je naar beneden. En uh, ik, wij hadden dus een, <coughs> eerst in feite een soort van echtscheiding... Uh, Kort daarna toch. Da -da -da -da Daar begon het al mee. Je was 35. Uh, Even je het plaatje van jouw leven toen? Oké, okay, nou, ik, ik was 35. Ik ben hoogopgeleid. Mijn man ook universitair opgeleid. Had een eigen zaak, liep redelijk. Ja. En uh, uh, allebei hard gewerkt, maar uh, ja, waarschijnlijk daardoor toch ook in echtscheiding beland. Uh, mm. Mijn gezondheid stortte. Daar toch wel voor een deel op in, want ik had veel verdriet van. Uh, ja, ja, de zaak ging over de kop. Althans, ja, mijn man vertrok roefroef roef naar het buitenland. Ja. En uh, uh, ja, ik herstelde eigenlijk niet zo goed. Althans, ik had een paar jaar nodig om te herstellen. Maar uh, de huisarts die nam bepaalde klachten ook niet serieus. Want het zou wat, allemaal zogenaamd... Wat, wat, zogenaam wat, wat, wat, wat voor klachten had je, Maria? Nou, ik, ik, ik had uh, slaapproblemen, maar die werden ja. geleidelijk aan erger. En ik uh, was daardoor overdag natuurlijk niet helder. Nee, en de en dokter ik, die zei zoiets van, uh, uh, rust u maar eens even goed uit... want u heeft ook wel een hoop meegemaakt ja, en dat komt allemaal ja, wel goed. Ja, ik had, ja. Ook veel, ik had ook veel meegemaakt. En ineens uh, ze allemaal psychisch zijn. En uh, nou ja, ik, ik had zelf het gevoel dat er veel meer aan de hand was werd niet serieus genomen... verschillende keren naar huis gestuurd... weer voor een half jaar... dus na, na twee, drie jaar zei ik... nou, dan ga ik echt niet meer de spreekkamer uit... maar mm. bij de volgende arts... mijn huisarts had gezegd van... ja, dat zit toch een beetje in de psychische hoek... had je op de verwijzing geschreven naar de specialist. Ja, dus ja. Die, die keek ook al met een bepaalde tunnelvisie... en zo ben ik... maar ondertussen werd ik vrij snel... steeds zieker en zieker en zieker... en dat heeft tien jaar geduurd... Want ik heb mezelf eigenlijk uit die uh, migraine moeten werken. Maar vraag niet hoe. Ja, hey, maar even, want je was dus 35, je had een goede baan. Uh, wat voor baan precies? Nee, ik, ik had Jullie hadden een onderneming. Ja. Nou ik, ik ja, de, de, de beste baan die ik had dat was een, een financieel leidinggevende functie. Ja. En, en, en en eigenlijk en op het moment dat heen, je me, op, op het moment dat dat die echtscheiding plaatsvond en je ziek werd, toen hield dat op. Nou, ik was ten behoeve van mijn man. En het huwelijk was ik part-time gaan werken. Omdat ik dacht, dan kan ik meer in het huwelijk investeren. Ah, ja. Ja. Uh, dus ik had eigenlijk uh, een flinke stap in salaris teruggedaan. En toen viel het huwelijk eigenlijk ook weg. En, uh. en een paar jaar later de zaak. En ik dacht nog, nou met een paar jaartjes, dan ben ik weer terug. Hè. Ik verhuis uh. naar uh, Zuidoost-Brabant, dat is veel werk. Maar dat moment kreeg ik eigenlijk nooit te pakken. Want ja, ik zeg... Ook terug in mijn gezondheid. En dat was zogenaamd allemaal psychisch. Ja. Achteraf bleek er wel duidelijk een hele belangrijke fysieke ontregeling te zijn. die met een half ja. teruggedraaid had kunnen zijn. Maar nou, eigenlijk kan een medische misser. Uh, om, ja, ja, een medische misser van je welste. Ja. En daarna nog een paar artsen met een tunnelvisie. Want ja, die, die, die doen hetzelfde als de eerste arts. Die breien dan daarin door. En. Uh, nou, dus dat heeft mij eigenlijk zo'n 10, 12 jaar uh, ja, ellende opgeleverd. En, en daarna, heb je, je, ik heb dus eigenlijk zo'n 10 jaar op bed gelegen en, en uh, niks kunnen doen. Nou, dan is je CV ook niks meer waard. Dan ben je al over de 45. En dan moet je eigenlijk nog, ja... Uh, dan ga je solliciteren. Van, van de burn-out en van de ME zien terug te komen. En je huis is 10 jaar niet opgeruimd. Want ik heb eigenlijk zo'n 10, 12 jaar... Uh, non-stop zware migraine gehad. En iedereen dacht dat het maar psychisch was. Mijn huisarts wilde de poortwachtingsfunctie goed uitoefenen. Om ondertussen ja. stortte mijn leven in. Ja, dat lijkt me verschrikkelijk om mee te maken. Ja. Wat, wat gebeurde er intussen uh, met jouw financiële situatie? Ik kan me voorstellen dat je in een mooi huis woonde... En dat het allemaal goed voor elkaar had. En, en dat dat op een gegeven moment ook niet meer ging, bijvoorbeeld? Nou, de, we hadden toen een, een, een, het aller... Een heel duur huurhuis. En, uh, maar. Uh, want. Ja, op het laatst was dan toch besloten. Om, om de financiële middelen. allemaal in het bedrijf te investeren. Dus ja. daar zat onze financiële reserve. En ja, die zaak is. een aantal jaren na het huwelijk. over de kop gegaan. En wat ik daaruit te vorderen had. heb ik nooit gezien. Want mijn man. die nam de benen. en die was onbereikbaar. Hm. En ik wist toen intuïtief. Ik wist. Toe, ik moet hoe dan ook zorgen dat ik dit dak vasthoud. Ja. En ik heb uh, onmiddellijk uh, alle abonnementen opgezegd. Ik heb geen kleren meer gekocht. Ja. Niets meer. Dat zijn de harde keuzes die je op dat moment moet maken. Dat zijn de harde keuzes die je op zo'n moment moet maken. Ja, en rap. En heel rap. Ja. Want uh, uh, uh, ik heb ook nog twee keer meegemaakt dat, dat ik vier, vijf maanden zonder inkomen zat. En dan zit je gewoon boterham met tomatenpuree te eten. Terwijl je eigenlijk toch uh, redelijk ziek bent. Maar je moet het dak zien te betalen. En anders uh, snel naar een goedkoop dak of een caravan. Want anders gaat het nog veel sneller mis. Ja. Ik, ik, ik had niet zoveel luxe behoeftes, dus... Wat, ja, ik kwam met een groot gezin, dus ik kan er weinig toe. En ik, ik, ik ben gestopt met uh, alles... Wat, wat, wat geen eten was. Zeg maar ben je op een bepaald moment. Ik heb ook heel veel op bed gelegen. Maar ik zocht ook wegen om gratis aan informatie te komen. En ik heb, ja, de eerste. Uh, voordat men. Ik heb nog wel een paar keer gesolliciteerd. Een jaar lang. Maar ik was zo uitgeput. omdat ik niet fatsoenlijk sliep. dat ik uiteindelijk die banen toch niet kreeg. En, en toen ja. stortte het verder in. Want net zoals zij zei. je, je krijgt dus steeds afwijzingen. en dat je niet op. Maar, nee. maar in feite was de achterliggende een soort sluipmoordenaar... ...was een ontregeling in mijn lichaam die de huisarts niet serieus nam. Ja. En dat heeft mij 13 jaar gekost. In feite heeft het mijn jeugd gekost, mijn vermogen gekost. Ja. Uh, ja, daardoor kon ik niet meer in het arbeidsproces terugkomen. Ik heb ook eigenlijk... Ja, Daardoor bijvoorbeeld niet aan een nieuwe relatie kunnen beginnen. Ja, Het moederschap kun je ook wel vergeten. Maar ja. Dat had enorme consequenties. Ja, dat, dat, dat heb ik in de gaten. En dat, dat, dat mag die dokter zich, zich aanrekenen. Hey, maar ja, um, je, je, toch, je, je, je vertelde dat je op blaad, een gegeven moment harde keuzes moest maken om je dak ja, te behouden. Ja, ja. Uh, je zei, uh, je moet misschien op een gegeven moment gaan denken over een, een caravan. Is het zover gekomen? Ben je zelfs bang geweest op een bepaald moment? Is die kans ook reëel geweest dat je. Dat je moest gaan zwerven. Was het zo erg? Nou, het, het zat op de rand. Want uh, uh, ik was op een gegeven moment... Uh, uh, dacht ik van... Uh, ik had eigenlijk geen geld voor de huur. Maar ik weet, ik, weet ik, ik moet het toch betalen. Want anders worden mijn problemen nog veel groter. Want dan ben je, ja. dan ben je ook je spullen gelijk kwijt. heb je geen postadres. En, en, en, en, je, moet, en je moet ook een adres hebben. Want voor de uitkering. Voor de uitkering. Ja. Dus dat zijn dan visueuze cirkels. Nee, ik heb het dak kunnen vasthouden met kunst- en vliegwerk. Uh, uh, maar, maar, maar heel drastisch financieel management. En uh, niet naar de stad gaan, want als je naar de stad gaat... dan wil je alleen maar kopen. En dat heb je allemaal niet nodig. Uh, maar, was er in jouw nee. tijd ook al een voedselbank, Maria? Wat? Was er toen ook al een voedselbank? Die bestond er nog niet. Nee, dat dacht maar ik. Maar ik, ik kan er toch niet naartoe, want ik had 17 voedselallergieën. En <lacht> ja, dat, dat, dat eten kon ik eigenlijk allemaal niet. Dat was de reden waarom ik dus steeds zieker werd. Ik ja. bleek opeens zwaar ah. allergisch te zijn geworden voor doodgewoon eten... wat ik 30 jaar lang probleemloos had gegeten. Maar dat was met een slaaponderzoek allemaal boven water ja. gekomen. Maar hoe, heb... hoe, hoe kon jij je eten dan nog betalen op een bepaald moment? Hoe, hoe deed je dat? Waar haalde je dat vandaan? Maria, ben je er ja, nog? Ja. Nou, ik, ik, uh, ik, uh, ik, ik rekende wat ik te besteden had. En ik, uh, be uh, ik, ik heb tien jaar lang lopen hoofdrekenen in de winkel. En dan op ja. twee kwartjes nauwkeurig stond ik bij de kassa. En als het afgeprijsd was in het rek en niet in de kassa, dan kwam ik ook tekort. Dus, uh, en, en, nou, ik... Ik heb zo'n hard financieel management moeten doen. Want ik kan. Wat dat betreft iedereen leren omgaan maar geld. Maar het betekent eigenlijk ja, niet, jezelf niet afvragen wat kan ik niet. Maar je zit gewoon met denken Wat kan ik wel? En als je nog een half potje van iets hebt. Dan, uh, nou, dan, dan, dan, dan heb je dat dus nog niet nodig. Op een gegeven moment koop je het aller, allernoodzakelijkste, uh, want meer, meer betaal je niet. En dat betekent, je, je raakt ook vanzelf door je voorraden heen. Voorraadkasten en en, en, trommels en potten, dat heb je ook allemaal niet meer nodig. Ik heb de laatste paar jaar zonder koelkast geleefd, kon ik ook wel redden. Okay. En je, je, je, ja, je kunt op een gegeven moment zonder alles, maar je hebt eten en een dak nodig. Je, je, je, en, en, en, en, en de verwarming kun je ook missen, tekens. Ja. Maar zo. zo, ik dus ik kampeer al een jaar of tien in mijn eigen huis, het ziet er vrij normaal uit. Nu nog steeds. Je ja, zit nog steeds in die situatie. Ik ben nog niet uh, goed genoeg hersteld. Ik heb met hangen en brengen. Nou, het UWV uh, keurde mij niet af, want uh, die hadden een vuile politiek. Ik moest maar bewijzen dat ik niet kon werken en ik was zo ziek. Ik ja. had al geen energie om dat bewijs bij elkaar te trekken. Bovendien is het in technische zin niet te leveren. En uh, nou ja, ik had toen nog wat, wat, wat spaargeld en zo. En, ja. en, uh, nog een erfenisje gekregen. Ik heb alles op moeten eten. Ja, en, en, en nu leef je al jaren van de bijstand, schat ik in. Ja, ja, ja. Al, al die jaren of tien. En, uh, en, en, en het ik, is, het is, is de verwarming nog steeds een jaar geweest in al die jaren? Jawel, jawel nou, dat wel. maar ik, ik, ik doe het uh, heel kalm aan. En, uh, ja. en ik moet zeggen, je kunt je, als, als, het, als het niet anders kan... terugtrekken in een, in een deel van je huis ja. en dan... Uh, nou, zo rond 1 februari, het begint door de lente weer. Dus ik ben hard geworden en huh. ik, ik moet zeggen, ik heb mijn humor toch wel weer terug. Want okay, ik heb mijn hele zo. perspectief op de dingen veranderd. Ja, want, want ik, en, ik, ik, ik hoor je en, net en, gewoon een hele hoop dingen vertellen waarvan ik denk, nou dan word je wel behoorlijk depressief van. Maar je zegt, je hebt je hoop weer terug. Hoe, hoe ben je door dat dieptepunt heen gekomen dan, uh, Maria? Nou, ik moest mezelf uit de hel vechten van de migraine. Dat ja. heb ik eigenlijk korreltje voor korreltje gedaan. Ik kon maar een half uur per dag zitten. En ja. dat gebruikte ik om in mijn pyjama een paar telefoontjes te plegen. Telefoon is ook belangrijk. Oké, okay, uh, contact met nou, mensen. En zo heb ja. ik korreltje voor korreltje een weg gezocht naar een stukje verlossing voor mijn gezondheid. Ik heb nog steeds chronische vermoeidheid, syndroom. Maar... Uh, uh, ja, bidden en hopen en, en, uh, en je intuïtie volgen. Maar het betekende ook dat ik andere dingen niet heb gedaan. Want ik mm -hmm. heb me vreselijk moeten focussen. Ja, maar, en voor wat, met wat, een kind is het misschien nog moeilijker hoor. Ja. Ik, ik hoor je eigenlijk impliciet zeggen... ik heb geen kinderen en dat is een keuze die ik heb moeten maken. Is dat wat je zegt? Nou, dat zo, nou, nou ja, laat ik zo zeggen. Ik was niet gezond. Ik had geen geld en geen baan. Uh, dus daar zitten al weinig mannen op te wachten. Maar ik, ik kwam ook heel weinig buiten. Ik was ontzettend ziek. Dat is wel een droom die vervlogen is. Ja, dat, dat, uh, dat zit er niet meer in. In de ja. volgende leven weer. Hm, yeah. <laughs> ik ja. Ik heb ook nog een door moeten schuiven, hè. Ik kan tegen iedereen zeggen, probeer niet te wanhopen, er is reïncarnatie. Oké, okay, nou ja, dat is, dat, is, ja. <coughs> dat is dan in elk geval voor jou een, een hoop om, om jou vast te klampen. Ik geloof ook zeker in, in leven na dit leven, maar een beetje op een andere manier. Maar uh, het is goed dat je die hoop uh, hebt weten vast te grijpen, Maria. Maar, Bedankt. Het waardige is, je tuimelt van het ene in het volgende en zo tuimel je verder naar beneden. Ja. En op een gegeven moment ben je tien, tien jaar verder, vijftien jaar verder. Ja. En dan ja, je cv dat is ondertussen niks mee gebeurd. Nee, want Ik dat is dat is wat je. Je bent nu 55, je zou nog minstens tien jaar mee moeten kunnen, maar dat uh, zit er allemaal niet meer zo in. Nou, ik, ik ben qua gezondheid nog niet op het pijl waarop ik betaald werk kan nee. doen. Uh, Fulltime zal, zal wel niet meer lukken. Nee. Maar ik heb, ik heb nou wel andere doelen gesteld. In termen van, ik ben constant er eindelijk in mijn energie. En nee. ik ga nou uh, het huis uh, terugveroveren Ste ka Kamer voor dat kamer. Ik, dat, dat ik, ja, ja, ja, ja, ja. Het is een heel gevecht. Er zijn ja. kamers waar ik tien jaar niet in heb gekund. Ja, goed zo. Ik heb gelukkig geen huisdieren hoor. Maar uh, zo afgrijselijk moe geweest en, en, ja. en dood op. Ja, ja. Maria, ik, de, ik ben blij de, dat je nou ook van nu... In, niet zeuren, proberen door te bijten. Kijk want, aan. Want uh, hoe eerder dat je dat inziet, hoe meer kans dat je hebt om terug te komen. Hartstikke goed. Als je goed. alles wil vasthouden, dan zul je alleen maar meer verliezen, lijkt mij. Nou, dat zijn in elk geval een paar uh, opbeurende woorden... voor andere mensen die in deze situatie zitten. Marie, ik wil je ontzettend bedanken voor je verhaal. Ik wil, ja. ik wil je ook heel veel sterkte wensen in je gevecht... om je huis terug te winnen en je leven. Ja, dat gaat, dat gaat lukken, want... want uh, uh, Goed zo. Uh, ik heb ook geleerd... Dat, dat wil ik als hoopvol element meegeven. Uh, um, oh, ik heb met de spiritualiteit leren, kennis gemaakt... en er is begeleiding en sturing uh, op de achtergrond. Absoluut. Maar het, het moet mogen en het moet kunnen. Vo, voel je niet schuldig als een hoop dingen mislukken. Uh, maar uh, ja... Je bent vertrouw, niet alleen. Vertrouw op het positieve en ja. er zal ooit een kering zijn. Goed zo. Maria, hartstikke bedankt. En het okay. beste. Oké. Dag. And under. I... I'm prone to ruin the good things Cautious round balance, it seems But with you it is different The rules don't apply But I need some distance Waren dat. We praten vannacht in, uh, in dit is nacht over de nieuwe armoede. Over uh, het uh, vervallen tot armoede door bijvoorbeeld uh, baanverlies, echtscheiding. Een huis wat je niet kan verkopen, dat kan natuurlijk ook. Of uh, je wordt misschien uh, ziek, waardoor je uit het arbeidsproces raakt... en daar weer moeilijk in raakt. Al dat soort dingen zijn, uh, nou ja, dat kan je overkomen. Maar in deze tijden van crisis en bezuiniging... komt zo'n soort klap extra hard aan. Iemand die daarover mee kan praten is Rob. Goedenacht, Rob. Ja, goedenacht... Uh... Ik op jullie programma. Ik heb een andere ja. en ik zit nu midden in een crisis. Je zit er midden in. Vertel, wat, wat, wat, wat is er aan de hand in jouw leven? Nou ja, ik had een uh, heel goed lopend bedrijf en ik ben meegesleurd door uh, andere bedrijven die uh, ontvoeden en ik uh, mijn geld niet meer kreeg. Oké, okay, dus de, dat waren zeg maar uh, schuldenaars bij jou en die betaalden de rekeningen niet? Ja. En toen ging jouw bedrijf. Wat, wat, wat, wat voor bedrijf had je, Rob? Mijn bedrijf. Wat zei je? Fruitbedrijf. Fruit, aha. En uh, dat fruit, dat werd wel geleverd, maar niet betaald? Ja. En toen kon jij op een gegeven moment jouw rekeningen ook niet meer betalen? Nee, want dat ging heel hard. Maar dat ja. gaat een grote bedragen. Ja, ja. En, en dan is het ander probleem, je bent uh, 58 jaar. En ik heb dus, ik ben een echtscheiding daar uh, dat heb ik dus al gehaald. Ook recent? Nee, dat is al langer geleden. Maar okay. op een gegeven moment uh, komt de gemeente nu ineens op de proppen en ik moest me even hier in grof... Zelf kan betalen. Terwijl ik zelf bij de voedselbank loop. Ja. En nu heb ik het andere probleem. Of het, tenminste, dat wordt al opgelost. Uh, ik krijg geld vanuit een ervenis. En we denken de gemeente. Nou, wij kunnen gaan halen. Zoveel ze willen. Nu moet ik 980 euro per maand betalen aan de gemeente. De sociale dienst. Mm. Terwijl ik zelf bij de voedselbank loop. Dat is zuur. Ja. ja, ja. En dan had, had je niet op een of manier die, die erfenis kunnen weigeren... Of, of ergens anders kunnen laten parkeren? Nee, want als je dus uh, uh, met bewind te maken hebt... zou ik niets te vertellen. Wat een nare situatie om hier te zijn, Rob. En nu uh, ligt het allemaal bij de rechtbank. Oké. Okay. En die zijn nu zo druk omdat er heel veel uh, mensen dus in die situatie terechtkomen. Dus ja. Ik zit nu al zes weken. Uh, ja, ik weef maar van vijf tientjes per week. Vijftientjes. tientjes? Ja. Dat, is, uh, heel nou, zeg je? dat is heel weinig. Dat ja. is heel weinig. Maar dat zijn de meeste mensen die onder bewind zijn terechtgekomen hoor. Ja, ja, want ik zit even snel uit te rekenen hoeveel ik per week uitgeef aan mijn boodschappen. Nou heb ik een, een klein gezinnetje, maar daar kom ik er al bijna aan. Ja, nou en ik rook. Dus dan weet je wel waar het hier morgen in gaat. Ja, ja, nou, goede reden om te stoppen zou ik zeggen. Of is dat niet zo eenvoudig? Ja, dat is wel een andere zaak. Maar... Het uh, uh, uh. probleem. Eh, want nu is dat geld dat is niet vrijgegeven, nog niet. Ja. En als daar uh, de stempel komt, dan gaat het eerst naar uh, de bewindvoerder, die beslist erover. Ja. Nou, dan moeten er dus nog schulden van betaald worden. Want ja, daar ben ik ook in gekomen natuurlijk. Nou, daar zit ongeveer nou zo'n 25.000 euro schuld overheen. Ja. Nou, maar dat is allemaal wel geen probleem. Als dat geld ja, weer vrijkomt, dan kan ik het allemaal weer betalen. Dan komt het allemaal weer goed. Ja. Maar ja. Nou ja en en hoe, lang, hoe lang gaat het nog duren dat je in deze uh, schuldsanering zit? Nou, ik hoop er binnen een maand of anderhalf toch wel helemaal weer uit te zijn. Oh, kijk eens aan. Oh, dat, is, dat biedt perspectief. Ja, ik heb er bijna wel een jaar in gehangen hoor. Hoeveel? Bijna van uh, 26 oktober. Zo, bijna een jaar, ja. Uh, sorry, van 26 november. Daar gaat wind in. Oh, en... ja. Dan gaat dat weer de Rekbank. Dan heb je zelf iemand niets meer over je geld te vertellen. Dan beslissen zij over jouw geld. Ja. Maar vanaf volgende of maand... Of... Dus of het een erfenis of uh, een loterij, ik doe maar iets op. Ja, gaat allemaal uh, eerst naar de schulden. Dan gaat dat de bund voeren. Ja, ja. En, en, maar uh, is, is het voor jou zo dat je over een maand of twee maanden, als, dat dan, als je uit die schulden bent, dat je dan ook weer, uh, dat je ineens je leven er weer heel anders uitziet? Dat je ook gewoon weer naar de, bij wijze van spreken, de, de, de, de supermarkt gaat Ik heb de andere bank uh, gesprekken gevoerd met de ja. andere banken. Nou, die zitten er waar, die weten dus van mijn situatie. Nou ja, dat komt een behoorlijk bedrag. Ja. Dan willen we weer niet aan de slag, want ik ga weer het bedrijf weer verder opstarten. Oké, okay. dus, dus, dus je zit er eigenlijk weer tegenaan te hikken dat je, dat je weer los mag? Ja, ik kan zelf niks, dat is mijn probleem. Ik heb nu alles uh, wat ik had zonder uh, punt gesteld en heb ik gedeeld, heb ik dus moeten uitzetten. Uh, dus ja, dan 9 mei. We ja. liggen ook nog fruitbomen en boomgaarden. Ja, en ik zal er niks over vertellen. Oké. Okay. Ja, ik heb een stomme fout gemaakt, wat ik dus achteraf niet wist. Ik kreeg de erfenis. Daar wil ik wel iedereen ook wat meegeven. Ja. Dat Ik zelf helemaal niet mag tekenen. Oké. Okay. Hey, maar maar uh, Rob, dus, uh, jouw leven zoals dat er nu uitziet... Uh, tijdelijk, gelukkig... is, is dat uh, uh, alles wat binnenkomt, gaat eerst langs die, uh, die bewindvoerder. En, en, en je moet van die 50 euro rondkomen. Wat, wat, wat voor harde keuzes heb jij moeten maken... Uh, in, in je uitgavenpatroon bijvoorbeeld. Heb je wel kunnen blijven wonen waar je woonde? Ja, dat wel. Dat wordt, de de rekeningen uh, worden wel betaald. Ja, en, en, en uh, de, kun je gewoon voldoende eten inslaan door die uh, voedselbank? Nee, nee, want uh, als je elke keer ziet... het wordt steeds minder, ook bij de voedselbank want de bedrijven... die geven ook minder weg, want omdat het, okay. de wereld is uh, ja, anders geworden... Als we een dik jaar terug... Dus als, we, als wij denken van die voedselbank, dat is een mooi, uh, mooi iets. Maar de, de winkels zijn tegenwoordig zeven dagen in de week open. Dus de bedrijven hoeven ook minder weg te gooien. Ja, ja. dus dat is... Dus, dat uh, is uh, er zijn natuurlijk ook steeds meer mensen die er een beroep op doen? Ja. Ja. ja. Ik heb het ook heel vast in groeien. Maar ik heb het ook uh, recent gehoord bij de windvoerder. Nou, daar is de uitbreiding niet meer bij te houden. Ja. Rob, ik wil je bedanken voor je, voor je verhaal. Ik wens je uh, uh, toe dat, je, dat het uh, gauw weer afgelopen is. Dat je weer kunt ondernemen en uh, weer uh, jezelf uit die uh, crisis kunt werken. Alleen, ja. ik moet nog het even oplossen dat de gemeente Zorzaal dienst die is gewoon 980 euro per maand. Ja. Maar goed, als, als je straks weer in je eigen inkomen kan voorzien... zal dat denk ik ook ophouden, toch? Nee hoor. Niet? Dat gaat door. Nou? Oh. Ja. Nou... Ik niet jaar, dus uh, ik heb er me eruit gegaan. Aha, juist. Heeft het daarmee te maken? Nou, dan wil ik je daar gewoon heel veel, heel veel sterkte mee wensen, Rob. Het beste? Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, nacht. Gaan we naar uh, Henk? Ja, avond. Ik zit in, in, in, hetzelfde, buik, uh, bootje. in hetzelfde bootje. Hetzelfde bootje. Ik ben een Ik heb daarbij wel een beschermingsbewind die uh, financiële zaken ten voordele van mij heeft. Misschien iets voor Rob om een beschermingsbewind bij de rechtbank aan te vragen... zodat je wat be beschermd wordt tegen de boze buitenwereld met een schuldeneis. Nou, Rob, Rob is um, net al uh, weg, heeft al opgehangen... maar ik hoop dat hij de zende nog aan heeft staan. Rob, dit is dus een tip voor jou. Dus zeg het nog eens, Henk. Beschermingsbewind aanvragen. Beschermingsbewind, oké. Okay. We kunnen allerlei dingen regelen voor jou die, die uh, de bewindvoerder tegenhoudt... want de bewindvoerder werkt alleen maar in het belang van de schuldeisers. Het beschermingsbewind komt voor jouw zaken op. Ik noem maar wat basale zaken als een internet. Uh, een, een, een nieuwe, nieuwe vorming of grijzer of iets dergelijks. Ja. Oké, okay, uh, dat de, de, de, de, de zijn de dingen waarvan die bewindvoerder dan zegt: Oh, dat heb je niet nodig. En ja, je... de, de, nou ja, mijn, ik, ik krijg een access call uh, toegewezen, terwijl mijn bewindvoerder zegt: Dat heb ik het totaal niet nodig. Terwijl ja. voor mijn belastingzaken een DigiD met internet toch echt. Je hebt, je, hebt, je hebt overal internet voor nodig tegenwoordig. Ja, ja het is in, uh, best veel tot de eerste levensbehoefte en daar zijn convenanten over. Oké. Okay. Nou, hartstikke goede tip. Beschermingsbewind. Ja. Hey maar Henk, um, even jouw eigen verhaal. Hoe, hoe ben nou, jij in de schulden terechtgekomen te dan? Nou, ik ben in 2002 opgehouden met eigen bedrijf ZZP in de, de restauratie- en uh, verbouwwinkelzaken. Uh, enige jaar in de vangnetregeling gezeten, Reïntegratietrajecten gevolgd. Halverwege het reïntegratietraject kwam mijn moeder te overlijden. Ik kreeg Ach. een erfenis recht meer vermogen. Heb mijn erfenis opgesoupeerd en, en na een. Uh, jaar of drie ben ik weer in een vangnetregeling terechtgekomen. En toen kwam de oude schuldenlast boven water. Uh, dat is, via kredietbank is dat, uh, uh, omdat de schuld te hoog was, in een bewindvoering uh, uh, terechtgekomen. Ja. Um, en daar zit ik dus nu uh, nog anderhalf jaar in. De windvoering WNCP is drie jaar op 50 euro in de week. Ja. Uh, men verwacht dan dat je gaat werken. Helaas heb ik nog een aantal klachten van gezondheidsaard. Waardoor ik eigenlijk niet aan het werk kom. Uh, maar dan moet ik doen. Op eigen uh, kosten moet ik daar een keuring voor gaan aanvragen. 700 euro. Ook dat nog. Dat betekent tussen 740 en 745. Dat weet je niet eten. Ja. Ja, hard. Nou, mijn beschermingsbewindvoering uh, uh, gaat dat uh, enigszins voor mij regelen. Oké, okay. en, en, en hoe, hoe ziet jouw leven er nu uit? Dankzij, uh, nou, nou, um, on, on, ondanks die ellende en dankzij dat beschermingsbewind. Hoe, hoe, hoe, hoe leef je? Hoe, nou, hoe, hoe woon leef je? Leef hoe eet je? je? Ik leef heel bastaal. Uh, dat wil zeggen, toegevoegde waardes... die voegen wij zelf in de keuken toe... en die laten we niet door de supermarkt regelen. Um, oh, waar moet uh, ik dan aan uh, denken? Uh, nou, uh, ik noem maar wat aardappelschijfjes... Uh, uh, voorverpakt, uh, voorgekookt... Uh, met kruiden nee. en cetera erbij. Nou, die aardappeltjes die uh, snijden wij zelf, die huiden uh, uh, wij zelf... enzovoort, enzovoort. Dat, dat ligt al haast voor de hand. Ja, zo'n zo keuze. Maar toegevoegde waarden als ja. je in de schulden zit. Precies. Staat, uh, ja. 20 procent aan... 30 40 soms wel aan kosten. Ja. Uh, het door- en voor elkaar systeem. Ver, het uh, zorg, zorg voor elkaar systeem? Ja, het door- en voor elkaar systeem. Door- en voor elkaar systeem. Aha, wat, wat is dat ja. voor systeem? Uh, nou, een vriend van mij heeft een computerbedrijf. Ik heb een nieuwe computer nodig. Mijn vriend uh, wil zijn huis geschilderd hebben. Uh, de, nou ja, tegen, tegen uh, één bord eten, onbeperkt koffie en één flas bier... en een nieuwe pc, um, krijg, uh, schilder ik uh, zijn huis... Oké, okay, dus gewoon een soort van, uh, ja, uh, ja, je bewijst elkaar er, een dienst. Ja, precies. Ja, ZZB als zelfstandige zonder belasting. Hè? <lacht> Zo, <lacht> ZZB. Er, ja, ja. ja, zelfstandige zonder belasting. Het is heel grof, maar in armoede maken katten rare sprongen. Ja, ja dus het komt er eigenlijk op neer dat je dus uh, voor elkaar zwart werkt. Maar nou ja, je niet, levert nou gewoon nou ja, diensten. Mag, uh, uh, uh, wij leveren diensten aan elkaar voor een bord eten. Precies, dit mag, ja, er staat geen uh, geld tegenover en dan mag het allemaal. Nee, precies. Um, ik, vind, ik vind het een mooi, mooi en inspirerend idee. Is, is, is, dat, is daar een website van of is daar een... Uh... Nee, dit hebben wij zelf ontwikkeld. Volgende... De, de, de route dicht in de crisis in Argentinië. Oké, okay, en, dat, en... Is gewoon, dat is gewoon een, een groepje kennissen van jou, in netwerken wat in dezelfde situatie zit. Wij netwerken voor elkaar en daar zitten ondernemers tussen die het heel slecht gaat. Maar nou, er zitten dus ook mensen met een WNZP, met een bewindvoering. Oké, okay, en in welke, welke omgeving is dat? En kunnen daar mensen bij aanhaken? Als ze nu luisteren en ze denken... Dat, nou, dat, dat is een eigen netwerk wat je ophoudt. We ja. zijn geen organisaties. we nee, nee, zijn gewoon vrienden van elkaar die elkaar door moeilijke tijden heen steuren. Maar het is in ieder geval wel een, een, een tip voor mensen. Van kijk eens om je heen of je met mensen diensten kan uitwisselen... in plaats ja. van dat je ervoor moet betalen. Nou ja, ik, ik stok bijvoorbeeld hout. Ja. Uh, dat hout komt uit afvalcontainers... Dat komt uit het uh, tuinwerk, wat ik af en toe doe. Ja. Uh, en dat wordt uh, gezamenlijk verzameld en gezamenlijk gehakt en gezaagd en verdeeld. Oké. Okay. Bezwaring uh, 800 euro op jaarbasis. Ja, dat klinkt als een heel goed idee. Uh, wij verzamelen, uh, dat gaat dit jaar heel slecht, want alle oogsten zijn een beetje mislukt. Kastanjes, oh. noten, uh, uh, hazelnoot, bramen uh, uh, en dergelijke. Dat is dan weer minder uh, goed nieuws. Maar dat maakt, ja, dat is minder goed nieuws voor mij dit jaar. Maar dan maken wij uh, uh, uh, stropen en uh, uh, gems en compotes van. Um, wij vissen. Uh, sommige vissen mogen meegenomen worden per consumptie. Andere vissen we niet. Welke Dat vissen wel? In, ja. Dat staat in je visakte welke okay. wel en niet meegenomen mogen worden. Um, en wij eten dus gewoon de riviervis. Noemen ze een vissoort die je, die je mag eten? Dat is is momenteel uh, behoorlijk goed vangbaar. Dan maak je heerlijkse ovensbotels van. Oké, okay. ja, die is goed te eten. Waar, waar, waar kan ik die mee vergelijken? Ehm. Um, ik bedoel, in de ik supermarkt ik ken, ik, uh, ken ik Victoria Baars bijvoorbeeld? Nee, Victoria Baars is dat weer heel anders. Ja, baars is ook te eten. Um, met tonijn zou je kunnen vergelijken. Oh, dat is lekker. Ja, ja, zoenkaars is ook. Staat zeer hoog op de consumptie. Drie sterren restaurants die zijn er dol op. En die hou je gewoon gratis uit de rivier. Moet je wel even investeren in een? Nee, ja, tijd investering. Kijk, ik heb tijd voldoende. Dus ik, ik lever mijn tijd niet in voor geld, maar voor voedsel. Ja. Ik loop niet op de voedselbank, want dat is voor mensen die echt niks anders kunnen. Ik kan nog wel wat. Alhoewel ik steeds beperkt ben in het leveren van arbeid. Juist. Ja, nou goed. Um, ik, ik, ja, <coughs> ik vind het er ook wel een uh, mooi idee. Noem nog één keer hoe het heet. Hoe je het Dat noemen wij het door- en voor elkaar-systeem. Het door- en voor elkaar-systeem. er voor zijn ook systemen voor die werken met pepernoten, met, met ja. pluspunten, met alter, alternatieve euros Beetje, ik, ik, ik, ik, ik vind het wel iets voor op Facebook. Zit je ook op Facebook? Je, je nee, bent veel ik, op internet? ik ben onvindbaar op het internet. Ik oh, ben okay. jezelf, uh, met mijn privacy. Oké, okay, in, in mijn kennissenkring uh, is, is sinds kort uh, de weggeefhoek heel populair... Dat is in verschillende steden en dorpen een, een fenomeen aan het worden. De weggeefhoek, daar kunnen mensen gewoon iets op zetten van... nou, ik uh, heb mijn zolder ja. opgeruimd, ik kom dit of dat tegen. Wie heeft er nog wat aan? En, en, die... en uh, parallel daaraan de zoekhoek. Ik zoek dit of dat. Wie heeft dat nog op zijn zolder staan en, en uh, heeft het over? Nou, goed. ik, ik knap, uh, Voor mijn hobby knap ik oude apparatuur op. En uh, die geef ik dan weg. Ja, hartstikke goed. Uh, maar er is zo, weggeefwinkels zijn bijvoorbeeld een heel goed initiatief. Ja, weggeefwinkels zijn er natuurlijk en, ook, ja. Ja. Vooral deel je kennis met elkaar. Ja, ja, ja. Maak alles open source. Ja. Gooi de bronnen open om de crisis te weerstaan. Vooral als het je er een beetje bij laat zitten. Want het ja. wordt inderdaad voor de nieuwe armen zeer moeilijk. Dus armen alle landen, verenigt u. <laughs> Juist, armen alle landen. Dat lijkt me een, een, een goede oproep. De vraag is natuurlijk alleen, als jij arm bent en je hebt niet zo goed netwerk, waar vind je de andere armen? Maar die zou je bijvoorbeeld, uh, nou ja, uh, via, via internet? Is dat een goede? Uh, nou ja, uh, ga, ga, uh, ga naar buiten toe. Maak, ja. uh, maak praatjes met mensen in parken, et Gewoon in real Want, life, je zeg maar. maar ja. Ja, is... gooi, gooi, gooi dus fysiek uh, je hengels uit, zullen ik maar zeggen. Ja, In plaats van op internet, want vaak zijn die mensen veel te ver weg. Blijft het bij, uh, uh, bij, bij lippendiensten, terwijl fysieke uh, diensten, uh, eerder gewenst zijn. Ja. Oké, okay, dus, dus, dus dat, dat zou jouw tip ook zijn. Ga naar buiten, ga gewoon het gesprek aan met mensen vragen hulp, denk ik ook. Desnoods, vraag hulp. Dat is bedoel, natuurlijk best moeilijk, hè? Uh, uh, uh, nou, als je de weg kwijt bent, dan vraag je hem toch om, uh, waar de weg is. Hmm. Lijkt mij. Ja, zeker. Maar, uh, maar hulp vragen omdat je in financiële problemen zit... lijkt me nog wel iets heel anders, toch? Uh, je gooit die schroom van je af. Uh, ik heb, ken ik heb mensen in mijn sociale kring... hadden een florerend bedrijf... en die zitten nou zwaarder in het schip dan ik. Okay. Ik heb maar een zeer kleine rechtsschuld. Hun hebben een zeer hoge rechtsschuld. Dus stap je dan ik ook zelf uit eigen beweging mij... op ze af? Pardon? Stap je dan ook uit eigen beweging op ze af? Want nou ja, ik kan wel wat repareren deze, bijvoorbeeld? Deze, deze, of? Mensen, deze mensen ga ik wel eens koffie drinken en bied ik gratis voor een bordeten mijn dienst aan. Om te... Want dat, toen het hun goed ging, um, toen uh, waren hun er voor mij. Uh, toen ja. het mij slecht ging. Nu het hun slecht gaat en het mij minder slecht is, ben ik er voor hun. Dat is een soort, ja, morele, morele schuld, heet zoiets. Ja, een nou, nou, morele, ja, hoe solidariteit. Het zeggen? Solidariteit. Nou, absoluut. Ja, het oude mooie woord van... solidariteit. Laten we dat weer eens uit de kast halen. Ja, dat is op eigen belang. Ja. Als je er filosofisch over nadenkt. Ja, ja, ja, ja. Dat is het weer voor wat hoort ik wat. voor jou ben jij voor mij. Ja, ja. Maar ik, ik, ik, ik hoor eigenlijk dat je, dat je zegt, ik bied dat aan... En, en natuurlijk hoop ik dat er iets terugkomt, maar. Uh... Dat, is al dat, is, dat is al teruggekomen. Ja, ja. Nou, Dat hoeft niet, dat hoeft niet uh, uh, rechtstreeks via die persoon uh, terug te komen. Dat komt via andere wegen terug. Mijn Kijk. moeder noemde dat de voorzienigheid. Ah, ja. Als je zaait, speelt geen oogst. Dus naast geen goedheid, komt geen goedheid tegen. Kijk, dan wordt de Bijbel, Bijbel nog eens geciteerd, zo uh, midden nou, ja, in de nacht. Dit is, met, dit is metafysica hoor, maar het staat ook in de Bijbel. Het, het, het is gewoon zo, ja. Ja. ja, dit werkt wel en ja, dat, dat is wetenschappelijk te bewijzen. Dat komt omdat je in je denken iets creëert. Hersengolven, die trekken de golven van anderen die daarmee harmoniëren aan. Kijk, nou en het kijk, is nog wetenschappelijk ook. Dit is wetenschappelijk te wat, bewijzen, jawel. Wat je zaait zul je oogsten. Dus als je, als je hulp aanbiedt, komt er op een of andere manier ook wel weer hulp terug. Ja, ja. en een heel belangrijk ding, doe goed en ziet niet om. Nou, D ja, dus, dat is dus inderdaad weer niet in het eigen belang eerst denken. En, en, Gewoon goed doen. Ja, ja. Gewoon goed doen, dan komt het goede vanzelf ook op je pad. Nou, ik. Dat je leven goed is. Ik vind het een je hele, je leven goed hele is, mooie. En de uh, van je pad. Heel, heel simpel allemaal. Ja, het, het klinkt zo simpel, inderdaad. Dank je wel, Henk. Is heel moeilijk, het is heel moeilijk om het oude los te laten. Ja. Hé, hey Henk, ik, ik wil hartstikke bedanken voor je, voor je mooie bijdrage. Zo uh, uh, op het einde van het eerste ja, uur uh, van deze voor nacht. in de nood. Ja, goed zo. Mooie tips van Henk en. Uh, mooie uh, bijdrage zo. We gaan zo meteen nog een uur praten over de nieuwe armoede. Uh, want uh, heb je daar zo bijvoorbeeld zelf mee te maken of heb je juist tips voor de nieuwe armen kun je bellen 0800 1121 en dan praten we daar zo meteen over door. Maar niet voordat het nieuws is voorgelezen.